Nog eens 200 huizen missen naar de windhoosdakpannen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Het politienummer voor niet spoedeisende zaken, 0900 8844, is gisteravond een tijd onbereikbaar geweest. Het nummer kampte in een aantal regio's van 8 uur gisteravond tot het begin van de nacht met een storing. Het noodnummer 112 was wel bereikbaar. Het probleem werd veroorzaakt door een storing bij de telecomaanbieder Tele2, die weer het gevolg was van een stroomstoring in Rotterdam. De geblesseerde verdediger Joris Matthijsen reist vandaag mee naar Garkov... waar het Nederlands elftal morgen zijn eerste EK-wedstrijd speelt. Dat duidt erop dat hij bij de EK-selectie blijft. Matthijsen kan in ieder geval niet spelen tegen Denemarken... maar mo mogelijk haalt hij de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland wel. Het EK-voetbal in Polen en Oekraïne begint vanavond... met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland. Het weer, eerst zon, maar later stapelwolken en verspreid over het land Buien... met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer... Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 8 juni. Het begin van het EK en van de sportzomer op Radio 1. Vanaf vandaag tot en met 12 augustus en het Radio 1 journaal in de ochtend zelfs een half uurtje langer. Geniet u ervan. Onze verslaggevers zijn in Warschau, Krakau, Kharkov. We volgen supporters die onderweg zijn naar Oekraïne. Ik spreek het hoofd van de Nederlandse politieafvaardiging in Kharkov en ik heb zelfs contact met de kapper van het Nederlandse elftal. We zoomen in op het belang van het EK voor de organiserende landen Polen en Oekraïne. Polen wil natuurlijk graag laten zien dat het geen tweede land meer is. Oekraïne hoopt dat het toernooi niet verder overschaduwd wordt... door homofobe incidenten en gedoe over mensenrechten. En de Grieken, hoe beleven zij dit EK? Ze kunnen wel een succesje gebruiken in ieder geval. Correspondent Corny Keizer vertelt over het Griekse EK-gevoel. En uiteraard hoort u het laatste nieuws uit het Oranjekamp. Hoe gaat het met onze jongens? Zijn ze klaar voor de wedstrijd van morgen tegen Denemarken? En... We vergeten niet wat er om ons heen gebeurt. In Syrië bijvoorbeeld. Het tweede bloedbad in korte tijd heeft geleid tot een ja, wat wanhopige oproep... van Kofi Annan en Ban Ki-moon tot eensgezindheid... en meer druk op het regime in Syrië. Zal Rusland hier gevoelig voor zijn? U hoort het vanochtend in het Radio 1-journaal. Verder brengen we het advies van de Raad voor de Volksgezondheid. We moeten met z'n allen gaan sparen voor de zorg van later... en uiteindelijk veel meer zelf gaan betalen, van rollator tot luiders. U hoort het in het Radio 1-journaal en nog veel meer tot 10 uur... Dus de komende tijd. Je kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl, .no. <totstut> <totstut> Nederlanders moeten hun oudere zorg zelf gaan betalen en organiseren. Anders wordt de zorg onbetaalbaar. Dat schrijft de Raad voor de Volksgezondheid in een advies aan het kabinet. Iedereen moet volgens de Raad sparen voor de verzorging op een oude dag. Ook moet je bedenken waar je wilt wonen op je oude dag. En daarom moeten 60-plussers een zogenoemde zorgverklaring invullen. Een plan voor de toekomst. Maar volgens deze bejaarde hulp is dat moeilijk in te schatten. Ik denk dat het voor hele gezonde 65-ers lastig zal zijn... om na te gaan denken over wat heb ik nodig als ik misschien 85 word... en dan afhankelijk ben van zorg. Ik zou het denk ik niet weten. Je kan hooguit inschatten hoe is mijn status nu... Hè? wat doe ik nu al zelfstandig en wat niet... En dat is de lastigheid als je gedwongen wordt op je 65ste na te denken over wat heb ik nodig als ik 85 ben. Ik denk dat je dat 20 jaar vooruit niet kan bedenken. Na 8 uur praat ik verder in de uitzending met Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid. Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft al weken een langverwacht advies van de Raad van State over weigerambtenaren. Dat meldde bronnen aan de NOS. Tot nu toe mogen de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand op basis van gewetensbezwaren weigeren homo's en lesbiennes te trouwen. COC-voorzitter Vera Bergkamp vindt het onbegrijpelijk dat Spies niets doet. Nou, Er ligt een rapport, dus we snappen niet waarom dat rapport niet beschikbaar komt uh, van de Kamer. En uh, we zijn nu tien jaar verder opstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Dus je zou denken dat er nu eindelijk een einde kan komen aan het fenomeen van weigerambtenaar. Eind vorig jaar besloot de Tweede Kamer een einde te maken aan die uitzonderingspositie. Nou, Er is vervolgens advies gevraagd aan de Raad van State. Er ligt een rapport, dus wij snappen niet dat uh, minister Spies ja, weer komt met een vertragingstactiek. Volgens minister Spies is er geen sprake van een vertragingstactiek... maar is ze er simpelweg nog niet aan toegekomen. We hebben op dit moment als kabinet heel veel prioriteit uh, gegeven... aan het uitwerken van alle afspraken die uit het lenteakkoord uh, voortvloeien. En uh, daar is al onze tijd en energie in gaan zitten... omdat dat acuut uh, heel erg uh, hard nodig is. En we zullen de Kamer natuurlijk ook informeren... over de voorlichting van de Raad van State. VN-chef Ban Ki-moon heeft de leden van de veiligheidsraad gisteravond opgeroepen tot eensgezindheid. Hij sprak de raad toe samen met Kofi Annan. Ban Ki-moon wees erop dat de Syriërs nu actie van de VN verwachten. The Syrian people are bleeding. They are angry. They want peace and dignity. Above all, they all want action. Ban Ki-moon wil Syrië onder druk zetten om zijn vredesplan te accepteren. Rusland en China houden de resoluties nu met hun veto-recht tegen. Gisteren werd duidelijk dat VN-waarnemers... die polshoogte wilden nemen na een bloedbad zijn beschoten. Onduidelijk is nog door wie. Ongewapende waarnemers werden tegengehouden... door militairen en door dorpelingen. De Syrische regering ontkent trouwens elke betrokkenheid... bij het bloedbad in een dorp bij Hama. Daar zijn volgens activisten 78 mensen gedood. Montfort in Midden-Limburg is gisteravond getroffen door een windhoos. Daarbij is van drie huizen een groot deel van het dak geblazen. Ruim 200 andere huizen missen dakpannen. Het zag er allemaal heftig uit, zegt deze inboomster. Ik denk echt, ik denk, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Waar ben ik veilig? Maar ja, voordat je het weet is het weer voorbij. Maar ik had wel echt zoiets van... Uh... Ja, volgens deze buurvrouw ging het inderdaad allemaal heel snel. Ik was net fiets op een ruimen en het was een fractie ja heel snel. hele harde wind. Het was echt, ja, niet te beschrijven, heel raar. Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Het was geen gewoon windje, zou ik maar zeggen. Een aantal bewoners klom zelfs op het dak, vertelt de brandweer. Toen de brand op de plaats kwam, waren een aantal bewoners al op de daken bezig. Uh, nou, daar waren het gevaarlijke situaties uh, betrof. heeft de brandweer. En ook de politie het advies gegeven aan de mensen van de daken af te komen. Uh, en het gewoon over te laten aan een uh, professioneel uh, bedrijf. Bewoners zeggen dat de windhoos van west naar oost over het dorp trok. De brandweer zegt dat zeker vijf straten zijn getroffen. Voor ons RTL geen EK voor premier Rutte en prins Willem-Alexander. Premier Rutte en kroonprins Willem-Alexander gaan definitief niet naar wedstrijden van het Nederlands elftal op het EK in Oekraïne. Morgen besluit de ministerraad of minister Schippers van sport nog wel zal gaan. Ze gaan niet naar Oekraïne vanwege de slechte behandeling... van oppositieleider Julia Timoshenko. Ze zit een gevangenisstraf uit van zeven jaar. Nederland staat niet alleen in deze boycott. Frankrijk en Engeland sturen ook geen ministers. Denemarken, de eerste tegenstander van Oranje... morgenavond stuurt wel ministers naar de wedstrijd. Goedendag. U bent verbonden met het landelijk telefoonnummer politie... In welke plaats wilt u met de politie spreken? Spreekt u de plaatsnaam duidelijk in. Ja, Den Haag, Breda of Rotterdam. U kon inspreken dat u wat u wilde... maar werd toch doorverbonden met de politie Amsterdam-Amsteland. politienummer voor niet spoedeisende zaken, 0900-8844... in een aantal regio's gisteravond met een storing. Het noodnummer 112 was wel bereikbaar. Het probleem bij het politienummer werd veroorzaakt... door een stroomstoring bij telecomaanbieder Tele2... Alle abonnees zaten gisteravond een tijd zonder internet, telefoon, tv en radio. Rond kwart over tien waren de meeste diensten hersteld... en klonk het bij de politie als vanouds. We verbinden u door met regiocorps Haaglanden. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Taehyung Park mag op de ambassade in Zuid-Korea toch zijn VWO-examen maken... Hij kon zijn examen niet maken omdat hij Nederland niet meer in mocht. De 19-jarige jongen woont al 14 jaar in Nederland... en mocht sinds februari het land niet meer in na een schoolreisje. Zijn verblijfsvergunning bleek verlopen... maar nu heeft de Nederlandse regering besloten een uitzondering te maken. Kamerlid Eddie van Heijm van het CDA maakt zich hard voor de zaak. Het was natuurlijk wel een beetje zuur dat hij op het punt stond... om zijn eindexamen te gaan doen... Uh, dat net niet kon afmaken, daardoor ook zijn vervolgopleiding in, uh, uh, zeg maar in het land van herkomst in Zuid-Korea niet kan, uh, kan starten. En wat we hebben gedaan achter de schermen is kijken in overleg met minister Leers en met mevrouw Van Bijsterveld van Onderwijs... om te kijken of we toch niet mogelijk zouden kunnen maken om in elk geval het examen af te leggen, maar dan op de ambassade in, uh, in Seoul. Park mag in de herkansingsperiode vanaf 18 juni examen doen op de Nederlandse ambassade. Je hoort zanger en gitarist Bob Wells met zijn sentimental lady uit 1977. Het voormalig lid van Fleetwood Mac werd thuis in Nashville gevonden... met een schotwond in zijn borst. Volgens de politie heeft de 66-jarige Amerikaan waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Wells speelde van 1971 tot en met 74 in Fleetwood Mac. Later zou de band pas echt doorbreken met onder andere Go Your Own Way. Krijgt u van mij nog het financiële nieuws, de AIX? Sloot gisteren de handelsdag af met een winst, een half procent. Amerikaanse Dow Jones won ook met vier tiende procent. Technologiefonds Nasdaq deed het iets minder met een verlies van een half procent. In Azië zijn op dit moment de beurs over enige tijd geopend. Japanse Nikkei staat op dit moment een kleine 2% procent in de min. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is bijna twaalf minuten over zes. Het popfestival Rockin Park in Nijmegen kampt drie weken voor aanvang... Met een wat teleurstellende kaartverkoop Hij geeft de halve bij aankoop... van een entreekaartje de tweede gratis weg. Organisator Mojo Concerts verwachtte tenminste 25.000 kaarten te verkopen... maar tot nu toe blijft de kaartverkoop steken op 15.000. Rock'n Park vindt op zaterdag 30 juni plaats in het Godfordpark in Nijmegen. Optredende artiesten, mocht u willen gaan... zijn onder meer Snow Patrol, Elbow, Days en Sellersoo.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 me. crazy vibes van Sella Sous is dus te horen op uh, popfestival Rockin Park in Nijmegen. En uh, ja, daar zijn dus nog kaartjes voor. 16 minuten. Over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nederland heeft er een nieuwe ambassade bij in Juba... de hoofdstad van het vorig jaar onafhankelijk geworden zuid soedan De opening werd verricht door staatssecretaris Ben Knape. Oké, okay, hier we gaan. we. Voilà. Meneer Knapen, 15 ambassades gaan dicht en hier gaat er een open. Waarom? Omdat uh, dit uh, een land is wat valt onder de 15 landen waar Nederland een speciale bilaterale ontwikkelingsrelatie mee heeft. Is er een keuze gemaakt tussen Noord en Zuid-Soedan? Er is in Noord-Soedan nauwelijks ontwikkelingshulp meer. Nu concentreert zich alles hier op het zuiden. Dat klopt en we hebben wat deze regio betreft uh, de keuze gemaakt voor... De president hier heeft net zijn ministers opgeroepen om 4 miljard gestolen geld terug te geven. Is dat op een of andere manier ter sprake geweest tijdens uw bezoek hier? Nou, de samenvatting van die brief is misschien een beetje kort door de bocht. Uh, maar uh, zeker is hier uh, corruptie en ook deze brief ter sprake gekomen. Uh, want hij roept natuurlijk enorm veel vragen op. Uh, het... Uh, het, het is een getal wat uiteindelijk is voortgekomen uit uh, optellen en aftrekken door de IMF. Van inkomsten en uitgaven en, en het gat wat daarin zat. Uh, het is zeer de vraag of het allemaal corruptie is. Uh, het, in de brief heet het uh, unaccounted for. Dus dat ze niet kunnen nagaan. Maar je moet niet vergeten. Ik ga dit niet verdedigen, want ik heb het uh, kritisch besproken. En ik wil ook dat er actie wordt ondernomen. En ik ga dat ook met andere donorlanden bespreken. Maar we moeten wel even ook daarnaast ons rekenschap geven van het feit... dat in 2005, 2006, 2007... Euh, toen oliemiddelen euh, beschikbaar kwamen... er hier nog geen ministerie van Financiën was... geen centrale bank was... niet eens een commerciële bank was waarmee zaken te doen viel. Dus te midden van een, euh, een niet bestaande staat... een enorme hoeveelheid olie die verkocht wordt... is natuurlijk bijna altijd een recept voor dingen die misgaan. Dat gezegd zijnde... Uh, vind ik het goed dat de president uh, actie heeft ondernomen. Uh, dat hij er ook consequenties aan gaat verbinden. Uh, maar vind ik ook dat er nog veel meer goed moet worden uitgezocht. Want het is een enorm bedrag wat hier genoemd wordt. U de staatssecretaris Ben Knaper in gesprek met onze correspondent Koert Lindijer.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 René Dekker, hoofdcollecties van Naturalis inleiden in gesprek met rolbouw. Het is negen minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kent die verpakkingen wel met teksten als goed voor het hart, 100% puur natuur en verhoogde weerstand. Volgens consumentenorganisatie Foodwatch staat er vaak klinkklare onzin op. Nou, dinsdag wordt het gouden windei weer uitgereikt aan het product met de grootste leugen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer merkte dat de genomineerde fabrikanten niet echt blij zijn met uh, deze aandacht. Voedingsfabrikanten willen gewoon hun koek, boter en smeerkaas verkopen en verder geen gezeur. Maar Foodwatch is een soort luis in de pels en zegt... mensen hebben gewoon recht op eerlijke voorlichting. Wat zit er in ons eten? Vertel het gewoon in plaats van al die... E-nummers en onbegrijpelijke bla-bla-teksten. Vandaar dus het Gouden Windei. Volgens Foodwatch doet Pijnenburg net alsof hun complete startvezels... een gezonde ontbijtvervanger is. Maar het is gewoon koek met heel veel suiker. Directeur René Groen. Als we een complete start met een bruine boterham met kaas vergelijken... dan zien we dat beide ongeveer evenveel calorieën in zich hebben meer vezels heeft, uh, ook minder verzadigd vet heeft dan een boterham met, uh, met kaas. Dus in dat opzicht uh, denken wij dat de complete stad een goed product is. Het is trouwens ook niet bedoeld voor mensen die normaal, goed en gezond ontbijten. Uh, maar het is echt bedoeld voor die steeds grotere groep mensen... Die, uh, die regelmatig een ontbijt overslaat. Overigens scoort Foodwatch toch een punt, want... We gaan daar kritisch naar kijken van uh, als er dus blijkbaar discussie over is. Hero, genomineerd met Fruit en Co. Multifruit, veegt de vloer aan met de Consumentenclub. Directeur Rob Versloot. De aantijgingen die Foodwatch doet met betrekking tot suikergehalte, calorische waarde en het toevoegen van extra vitamine C zijn pertinent onjuist. Hoe zit het dan met die uh, mooie plaatjes voorop van een mango, een passievrucht, een ananas? Er zou vooral appel in zitten en die staat nou juist niet op de voorkant. ...gebruikelijk eh, binnen de levensmiddelenindustrie ...om juist de smaakbepalende vruchten of ingrediënten voor op het etiket te zitten. Ah, zo werkt dat dus. U moet gewoon niet alles geloven. En wat als Foodwatch dinsdagochtend op de stoep staat met dat gouden windei? Wij zijn niet van plan om deze uh, prijs in ontvangst te gaan nemen. Hoe verantwoord is Zonnatura, avondmelange, rustgevende thee, weet u wel... 100% natuurlijk en biologisch. Volgens Foodwatch is dat gewoon niet waar. Zo'n natuur herkent is niet in de bevindingen van Foodwatch. En dat het niet biologisch is, zien die bedweters toch ook helemaal verkeerd. Want... Het staat op het etiket dat de Apenmeerlandje op thee 100% natuurlijk is. En daar wil ik eigenlijk voor vandaag graag bij laten. Slankie smeerkaas, magere ham... Als je dat product koopt, hoef je nooit meer te lijnen. Maar er zat suiker in de ham, merkte Foodwatch en belde Frico. Woordvoerder Jan Willem ter Avest van Friesland Campina. Wij hebben uh, op een bepaald moment uh, bericht gekregen dat er in die ham suiker zit. Nou, uh, dat is voor ons aanleiding geweest om uh, te gaan kijken naar het product. Op de smeerkaas stond maar liefst zes keer het logo Ik kies bewust. Die logo's zijn er inmiddels afgehaald. Vorig jaar paste Friesland Campina ook al een verpakking aan. Pijnlijk? Dat maakt dan niet uit wie ons daarop wijst. Maar als wij uh, signaleren dat er een verpakking onjuist is... of dan wel uh, er uh, reden is om het aan te passen, dan, dan doen wij dat. B-Cell Proactive verlaagt volgens Unilever de kans op hart- en vaatziekten. Is niet bewezen, zegt Foodwatch. En is het gebruik van die werkzame stof, plantesterol, op lange termijn riskant of niet... De fabrikant weet het niet, zegt Foodwatch. Volgens de organisatie hoort dit product dan ook thuis in de apotheek. Fleur van Brugge van Unilever. Als voedingsmiddel jaren geleden heeft het de volledige goedkeuring gekregen van de onafhankelijke autoriteiten. Nou, daarnaast loopt er vanaf het moment dat BCL Proactief op de markt is gebracht, een jaar of tien geleden, al een verplichte monitor... En ook de uitkomsten daarvan geven geen enkele aanleiding om mee te gaan in die suggestie van Foodwatch. Vorig jaar won Unilever het Gouden ei, maar de multinational wilde de prijs toen niet in ontvangst nemen. Hoe zit dat dit keer? We hebben dat volste vertrouwen in dat consumenten heel goed zien dat Foodwatch eh, de werking van het product ten onrechte in twijfel trekt. Het hele weekend kan er nog gestemd worden. Dinsdagochtend is de uitslag. Nou, hier heb ik al die gepikeerde reacties. Verslaggever Jeroen Schutijzer over het uh, gouden windei. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Maar het is nog steeds niet zeker of Joris Matthijzer bij de selectie van Oranje blijft. Hij heeft een hemstringblessure. Uh, Bondscoach van Marwijk neemt hem wel mee naar Garkov... Waar Oranje morgen de eerste wedstrijd speelt tegen Denemarken. Dat wekt de indruk dat van Marwijk het toch met hem wil proberen. Nou, als van Marwijk nog een vervanger wil oproepen, dan moet hij dat vandaag voor zes uur doen.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 Hij werd vierde in de tijdrit over 53 kilometer. In het klassement is Kelderman ook de beste Nederlander. Hij staat zesde op 1 minuut 45 van klassementsleider Wiggins. Een turner Jeffrey Wammes heeft deelname aan de Olympische Spelen opgegeven. De sprongspecialist heeft zich door een knieblessure terug moeten trekken... voor de wedstrijden in Gent van komend weekend. Het was het laatste kwalificatiemoment voor de Spelen. mijn concurrent Epke Zonderland, is daardoor bijna zeker van Olympische deelname. Toch baalde Zonderland toen hij het nieuws hoorde. Uh, ja, jammer dat, uh, dat Jeff uh, eigenlijk op zo'n manier ermee moet stappen. Dat hij uh, dat hij blessure dan uh, het vorige weekend niet mee kon doen en uh, aankomend weekend. Dus uh, ik had liever gehad dat hij uh, gewoon tot het eind uh, door kon gaan. Afgelopen weekend nam Zonderland al een flinke voorsprong op Wammers... door een wereldbekerwedstrijd te winnen. Volgens Zonderland was de kans toen al heel klein... dat Wammers de tweestrijd nog zou winnen. Eh, nou, nou, vorige week inderdaad was, die, uh, was die kans al klein. Inderdaad, uh, door die score die ik uh, had neergezet uh, ja, had ik uh, uh, in ieder geval aangetoond dat er, uh, dat, uh, dat er veel mogelijkheden zijn. En uh, ja, wel duidelijk in het voordeel, uh, voordeel van mij. Ja, nu is het, uh, is het in principe duidelijk... Dus, uh,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 En slotte de vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen de Italiaanse Sarah Erani en Maria Sharapova uit Rusland. Sharapova is door haar finaleplaats weer de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Ze neemt die plaats over van de Wit-Russische Victoria Azarenka, die in Parijs al in de achtste finale sneuvelde. Vandaag staan de halve finales bij de mannen op het programma. Favoriet Rafael Nadal speelt tegen zijn landgenoot Albert Ferrer. En daarna neemt Novak Djokovic het op tegen Roger Federer.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 Minister Spies is al weken in het bezit van een advies van de Raad van State over de weigerambtenaren. Tot nu toe mogen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand weigeren homo's en lesbiennes te trouwen. De Tweede Kamer wil hier een eind aan maken en vroeg de Raad van State om advies. Spies heeft dat advies, maar ze heeft het nog niet naar de Kamer gestuurd. Volgens de homo-belangenorganisatie COC doet Spies dat bewust. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Morgenavond kan lokaal nog een duitje vallen, maar wordt het geleidelijk overal droog en klaar is het op. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden bij het knooppunt Koenplein. Die zijn gisteren begonnen. Het verkeer heeft daar te maken met een doorsteek. Dat betekent minder rijstroken in beide richtingen. Dat heeft nu vertraging op de A10, de ring Den Haag. Tussen knooppunt Koenplein en Westport staat 2 kilometer.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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Spanje. Premier Rutte had gisteren een drukke dag. Tijdens een bliksembezoek deed hij Portugal aan... na een tussenlanding in Madrid. En daar sprak hij met premier Rajoy... over de enorme problemen die met name Spaanse banken hebben. Correspondent Rob Zoutberg sprak premier Rutte... en vroeg hem of hij weet waarom er in Spanje zo lang wordt nagedacht en gewacht met het aanvaarden van Europese steun. Kijk, voor het vertrouwen in het Europese bankwezen, in het, in het financiële stelsel... is het van belang dat de problemen ook met de Spaanse banken eh, voortvarend eh, het hoofd worden geboden. Eh, dat we die oplossen met elkaar. Het Internationaal Monetair Fonds komt zeer binnenkort. Eh, mogelijk al morgen of maandag met inschattingen van de omvang van het probleem. Eh, Rajoy, de premier hier, heeft ook zelf onafhankelijk onderzoek gelast... En dan staan de Europese instrumenten ter beschikking. Maar wel met alle randvoorwaarden die bij die instrumenten horen. Maar daarmee geeft u geen antwoord op mijn vraag... dat hij er misschien wel heel lang over doet om die beslissing te nemen. Kijk, ook het gaan uh, uh, recenseren van collega's... over de snelheid waarmee ze beslissingen nemen... Dat, daarmee help ik niet de oplossing van de problemen. U heeft uh, hier vandaag gesproken met premier Agooi. Er zijn natuurlijk heel veel zorgen die u heeft, die mevrouw Merkel heeft over Spanje en hoe dat verder moet. Heeft hij iets van die zorgen bij u kunnen wegnemen? Hij heeft een ongelooflijk probleem op te lossen. Hij heeft een erfenis gekregen die de afgelopen maanden alleen maar slechter is geworden. Het wille steeds meer, meer lijken, hè, zogezegd, uit de kast. Hij is hier het hoofd aan het bieden. Maar wat je natuurlijk ziet in Europa is dat tussen Noord- en Zuid-Europa... dat in Zuid-Europa onderliggend in die economieën, dat zie je ook in Italië... dat heb je ook gezien in Portugal, echt een aantal structurele weeffouten zaten. En die zijn we op dit moment aan het oplossen. En dat moet ook, want anders heeft die euro geen toekomst. Die euro heeft alleen toekomst, als ook in Zuid-Europa... dat verdienvermogen, de kracht van die economie... het op orde brengen van die overheidsfinanciën... voortvarend ter hand wordt genomen. Ik meen dat Draghi dat doet, maar het is een, een helse klus die hij heeft. En, en dat, dat, dat, dat verdient steun uh, en bij hem ook focus om dat voor te zetten. Bent u het eens mee met de gedachte dat als die banken hier niet gered worden... dat daarmee wel de hele euro in gevaar kan komen? Ik ben nu anderhalf jaar bezig uh, met het managen uh, met mijn collega's van de eurocrisis. En dat is steeds twee stappen vooruit, één achteruit. Per saldo gaan we steeds een stap vooruit. Uh, Portugal en Ierland keken anderhalf jaar geleden in de rand van de afgrond. Dat doen ze niet meer. Nog steeds problemen op te lossen, maar het gaat daar beter. Dit land heeft nu een verstandige regering gekregen. De noodfondsen zijn gecreëerd. De banken zijn geherkapitaliseerd. En daardoor zien we nu ook waar nog de problemen zitten. Zoals hier in Spanje. Dat is nu zichtbaar geworden. We weten nu waar die problemen ook echt uh, zijn. Um, ik ben ervan overtuigd dat we deze crisis stap voor stap verder moeten oplossen... in het belang van banen in Nederland, in het belang van de bescherming ook die Nederland krijgt... door het lid te zijn van een sterk Europa. Dat is van belang voor een kleiner land als Nederland... dat je ingebed bent in een sterk werelddeel. Maar dan moet dat werelddeel ook wel sterk zijn. En op dit moment zijn er zwaktes die we moeten oplossen. En ook in het belang van Nederland, wat een land is van... Ja, naar de rest van de wereld kijken. Wij zijn geen land wat naar binnen gekeerd is. Wij willen met de rest van de wereld engageren. Wij zijn een handelsland, we verdienen daar ons geld. En daarom is het van groot belang voor ons, banen, pensioenen... toekomst in Nederland, dat we dit oplossen. En dat zei premier Mark Rutte tegen onze correspondent Rob Soutberg tijdens een tussenlanding in Madrid. 43 windmolens op zo'n 23 kilometer van de kust bij IJmuiden. De bouw van het nieuwe windmolenpark Luchterduinen kan volgend jaar beginnen. Initiatiefnemer Eneco heeft bepaald wie het park mag gaan bouwen. Op een boot is het al bestaande Prinses Amalia Windpark. kregen journalisten gisteren te horen wie de bouwer is... Verslaggever Matthijs Holtrop was ze ook aan boord. Achtung, ben bij. Kan je gaan? Een klein uurtje varen. Dan ben je aangekomen bij het Prinses Amalia Windpark. Een verzameling windmolens. Allemaal op een klein geel voetstukje. Tussen de molens het station waar alles opgewekte stroom wordt verzameld. En vanaf daar met een hele dikke kabel naar het land wordt gebracht... Het nieuwste windmolenpark wordt het Luchterduinenpark met 43 van deze joekels. Ruben Dijkstra, projectmanager van het nieuwe park Luchterduinen. Een uh, keer Luchterduinenpark kent qua opzet dezelfde hè, uh, uh, kenmerken, maar het wordt wel een beetje anders. En dat zit er maar onder in dat we grotere turbines gebruiken. Dit zijn 2 megawatt-turbines. Wij gaan naar 3 megawatt-turbines. Dus voor dezelfde capaciteit om en erbij. Het Luchterduinenpark wordt. Bijna 130 megawatt. Dit is 120 megawatt. Hier staan 60 palen. Straks zullen we er 43 zien. Hoeveel huishoudens kan je voorzien van stroom met zoveel megawatt? Ja, en het Luchterduinepark zal straks voor 100, ruim 135.000 huishoudens stroom leveren. Dat vertaalt zich naar 530 gigawattuur op jaarbasis. Dus dat is een stad als Utrecht. Volledig voorzien van stroom door één windmolenpark. U bent van een energiemaatschappij, dus er valt vast brood mee te verdienen. Maar het verhaal is toch dat die windmolens op subsidie draaien. Nee, dat is zeker. Dus de kostprijs van windenergie op zee ligt hoger dan de gemiddelde prijzen van elektriciteitsopwekking in Nederland. Een hele mix van met name fossiel. En dat verschil wordt door de overheid gecompenseerd. En dat maakt het voor ons dan als Eneco interessant om in zo'n park te investeren. Adriaan van Oort, van het gelijknamige offshore bedrijf. Ik moet u eigenlijk als eerste feliciteren. Ja, dankjewel, want we zijn er ontzettend blij mee. Wat gaan jullie precies doen aan dat nieuwe windmolenpark? Uh, wij uh, zijn verantwoordelijk voor de elektrische infrastructuur... en van het ontwerpen, en plaatsen van de fundaties en het plaatsen van de turbines. Uh, wij uh, laten ook een groot schip bouwen uh, voor, dit, uh, voor deze werkzaamheden. En het is voor ons een belangrijke tak van sport. En uh, we wilden dat graag voor Eneco doen. Wat, wat voor dan? schip laat u bouwen dan? Wij laten een hele grote zelfvarende jack-up bouwen. Een jack-up? Ja, dat wil zeggen dat is een schip wat vier grote palen heeft. Die laat hij naar de zeebodem zakken. En dan gaat plotseling het schip over van een varend schip. In een soort uh, bijzettafel van 130 meter bij 40 meter. En daar zat een hele grote kraan op. En daar installeren wij dit park mee. Dus zo bouw je een windmolenpark? Zo bouw je een windmolenpark, ja. Nu wordt er dus gewerkt aan een derde park. Hoe is het vooruitzicht op misschien een vierde of wel meer? Of is de Noordzee op een gegeven moment gewoon vol? Nou, zelfs dan is de Noordzee nog niet helemaal vol. Uh, maar uh, he, er, er is concurrerend gebruik van de Noordzee natuurlijk. Scheepvaartroutes, ankergebieden, olie- en gaswinning, zandwinning, vissen... vissen. Uh, natuurgebieden, uh, he, dus die hebben allemaal hun, hun plek. Uh, en daartussen zoeken wij naar kleine plekjes voor, uh, voor windenergie op zee. We drijven zo van windmolen naar windmolen door het park. De motor van de boot is uitgezet, zoals je kan horen. En als je vlak langs zo'n windmolen komt, dan hoor je de wind langs de wieken gaan. najaar van 2015 wordt Windpark Luchterduinen aangesloten op het Energienet. Dat is in ieder geval de bedoeling. Het COC dan is boos dat minister Spies van Binnenlandse Zaken... niets doet met een advies van de Raad van State over de weigerambtenaren. Ambtenaren van de burgerlijke stand die gewetensbezwaren hebben... tegen het trouwen van homo's of lesbiennes. Het advies van de Raad ligt al weken op het bureau... Misschien wel in een la van spies. COC meent dat de minister de zaak bewust vertraagt. Eind vorig jaar besloot de Tweede Kamer een einde te maken... aan de uitzonderingspositie van de weigerambtenaar. Maar tot op heden heeft het kabinet daar geen uitvoering aan gegeven. Onbegrijpelijk, vindt COC-voorzitter Vera Bergkamp.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 Ja, weer komt met een vertragingstactiek. Waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk dat er geen weigerambtenaren meer zijn? Alle homo's in Nederland kunnen in elke gemeente die ze maar willen trouwen. Dat klopt. Uh, homoseksuelen kunnen in elke gemeente trouwen. Alleen blijft het feit dat er ambtenaren zijn die zeggen van nou wij weigeren om de wet uit te voeren. Dat is discriminatie. Dat heeft de commissie gelijke behandeling ook aangegeven. Die heeft gezegd van nou maak er een einde aan door middel van een, een, een wettelijke uh, regeling. En het is natuurlijk voor paarden van gelijk geslacht natuurlijk ook heel vernederend om überhaupt met het fenomeen uh, bezig te zijn. Om na te denken van goh zijn er ambtenaren die mij wel of niet willen trouwen. En we vinden het ook een glijdende schaal. Want als een ambtenaar hier gewetensbezwaren over kan hebben, betekent dat het voor heel, dossiers, heel veel dossiers gaat gelden. Kan een uh, islamitische ambtenaar weigeren om de hand van een vrouw te, uh, te schudden? Kan een ambtenaar van de burgerstand uh, uh, weigeren om uh, een islamitisch paar te trouwen? Het is dus een glijdende schaal, dus we vinden het heel belangrijk dat er nu een duidelijk signaal komt. Een ambtenaar moet de wet uitvoeren. En dat zei COC-voorzitter Vira Bergkamp. En zij ze zei dus dat het gaat om een vertragingstechniek van minister Spiesnaam. Waar even gevraagd of dat uh, waar is. Volgens minister Spies is daar geen sprake van. Ze was er domweg nog niet aan toegekomen.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 Kunnen we dan vernemen hoe het kabinet hiermee verder gaat? Uh, ik weet niet waar u vandaan uh, hebt dat het morgen wordt besproken in de ministerraad. De wandelgangen, denk ik. Ja, nou, die, die wandelgangen die ken ik in ieder geval niet. Staat erin. En als u nu zegt uh, dat het morgen wordt besproken... dan weet u één ding zeker, dat het morgen niet wordt besproken. Uh, want uh, da, dan doen we dat juist niet. Dus, nou, ik heb niks gezegd. Nee, maar dat risico, dat, dat hebt u nu wel uh, genomen. Nee, het is aan het kabinet om uh, de voorlichting van de Raad van State te bespreken. En vervolgens uh, het kabinet, de Kamer van Nadere Informatie te voorzien. Nou wordt nog lang een discussie. Dat zou zomaar kunnen. Het is ook niet de eerste keer dat de Kamer zich erover heeft gebogen... dat het kabinet erover zich erover heeft gebo gebogen. Het raakt inderdaad aan principes en aan overtuigingen van heel veel mensen. En dan is het ook niet zo erg dat je daar heel serieus... en heel gedegen met elkaar over spreekt. Ja, haast heeft minister Spies dus niet. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. En ja, u hoort in het, dankzij onze verslaggever Michiel Breedveld... wordt het onderwerp vandaag van de agenda gehaald. Want dat gebeurt met dingen die gelekt worden. En zo dadelijk in het Radio 1 Journaal bellen we met Arjen Benjamins... Misschien, als u vaker heeft geluisterd deze week, weet u het. Met een stel vrienden is hij in de auto op weg naar Garkov in Oekraïne... en ze hebben nogal wat problemen gehad onderweg. Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is, Lara. Hoe is het op de weg? Uh, valt reuze mee. Uh, een file op de A10-ring de westrichting Den Haag. Uh, op, uh, nee, ik moet zeggen tussen knopend Koenplein en Westpoort 2 kilometer... Daar is Rijkswaterstaat met een nieuwe fase begonnen... met de werkzaamheden daar bij de Koentunnel. Er is een soort doorsteek gemaakt, dus verkeer moet daar nog een poos aan wennen. Zelfs op deze rustige dag al file. En op de A15 van Rotterdam naar Europort staat bij Knopen Benelux 3 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Ja, Jolande, je zei dat is meestal rustig op vrijdag. Verwacht ja, je dat nu ook weer? Ja, denk ik wel. Ik denk, met moeite rond 9 uur 30 kilometer. Oké, okay, tot later. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. In de rijke geschiedenis van het EK-voetbal zijn er heel wat incidenten geweest. Soms uh, in de wedstrijden, soms daarbuiten. Aan de vooravond van een nieuw EK staan we iedere dag stil bij een van die incidenten. Vandaag een wedstrijd die leidde tot een nieuw strafschoppentrauma. En die een gouden droom in rook liet opgaan. Waarom moest Robben eruit? Dat is een mooie van jouw de... In die airschop van de players. En gestopt. En de...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 Ja, Jury Vergauw vertelde over die dramatische wedstrijd... tussen Nederland en Italië tijdens Euro 2000... waarin Nederland zes strafschoppen nam en er slechts één raakschot. Vergauw is penalty-adviseur en deed ook onderzoek naar het nemen van strafschoppen. Ik hoorde een bijdrage van Edwin Cornelissen. Laten we maar gaan luisteren naar Skik. En aan precies het nou een is, was misschien vragen wel een zin. Zing over elke jaar, stiet mis, ze neer. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die zich. Varen, komt lang in. Zee. Maar zien precies zo Soms is het en soms is het mooi. Soms zit in het vreemdveld, soms zit in een kooi. en groen en en blauw en wit en zwart. Ik ga het van haar op haar, heb er maar veel te Waarom giet precies zo waar ze giet? Elke morgen wordt weer dag, elk jaar heet al ermee. En waarom? Het heft er schien bij mij. Waarom het giet zo waar het giet? Ah. Ook al denk je soms van niet. Jij is een precies het het Radio Angel nou. De ochtendkranten. Bij me Martijn van Beek, goedemorgen. Goedemorgen, de kranten kleuren oranje. In het AD zegt Wesley Snijder dat hij weet wat het land van hem verlangt. Nederland moet knallen. En op een foto in het Nederlands Dagblad zegent een Italiaanse pastoor de nationale ploeg. De kerken in Polen en Oekraïne zijn een stuk minder enthousiast trouwens met zegeningen. Al dus het ND. En het Financieel Dagblad heeft een eigen invalshoek... want wat gebeurt er met de stadions als iedereen is uitgevoetbald? Trouw recenseert de volksliederen. Gasland Polen is als eerste aan de beurt. We verklappen alvast dat het allemaal draait om de openingszin. En nog is Polen niet verloren. En ook in de Telegraaf aandacht voor het Poolse team. Dat elftal wordt vooral aangemoedigd door vrouwen. Hm. Dan, de ideale hackers zijn in opmars volgens het Nederlands Dagblad. Niet alle computerkrakers zijn criminelen die uit zijn op het grote geld. Steeds meer computerkenners jagen met uh, activisme hun ideale na, zegt de krant. Op een foto in het Algemeen Dagblad is duidelijk te zien wat er nog over is... van het vakantieappartement van een Nederlands gezin brokstukken Door een gasexplosie in het Italiaanse Conversano zijn de drie gisteren om het leven gekomen. Vader, moeder en hun 18 maanden oude zoontje. Hulpverleners vonden hun lichamen na uren zoeken. Ze waren nog gekleed in hun pyjama. De drie waren het enige dodelijke slachtoffers. Drie huizen stortten in. De begeleiding van stagiairs voor stagiairs laat de wensen over. Vooral vanuit de opleiding is er te weinig aandacht voor studenten die stage lopen. Dat schrijft de Volkskrant naar aanleiding van de Nationale Stagemonitor die gisteren werd gepresenteerd. En ruim de helft van de ondervraagde studenten had tijdens de stage maximaal vier keer contact met de opleiding. Er is ook positief nieuws. De economische crisis zorgt ervoor dat er gemiddeld meer stagiairs worden aangenomen. En bijna de helft van de studenten krijgt na afloop van hun stage een baan aangeboden. Nou Martijn, ik bedank je alvast, want jij moet nu gaan nieuws lezen. Ja. Ik de luisteraars, nog eventjes mee naar NRC Next. Ja, het is niet zo positief. Het uh, mijnenveld van Oranje. Zes redenen waarom het Nederlands elftal... excuses bieden ze aan, geen Europees kampioen wordt dit jaar. Ik noem er een paar. De blessure van Joris Matthijssen. Uh, het vele reizen. Uh, je weet het, Oranje slaapt uh, in Polen en speelt in Oekraïne. Moet dus met het vliegtuig op en neer. Nou, dat gaat ze te spelen volgens NRC. En de vorm van Wesley Sneijder ook. Die is twijfelachtig al dus de. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn waardoor Oranje dus het EK niet gaat winnen. Het spijt ons ook.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.